Met het NOS-journaal. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat zijn opmerkingen van gisteren verkeerd zijn uitgelegd. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Gisteren zei hij dat Iran stopt met aanvallen op buurlanden en hij bood zelfs excuses aan. Maar nu zegt de president dat Iran genoodzaakt is om landen aan te vallen als vergelding als hun grondgebied wordt aangevallen, maar dat een tegenaanval niet per se betekent dat Iran een conflict heeft met het land. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran ervan... zelf achter de aanval op een meisjesschool in het land te zitten. Hij leverde daar geen bewijs voor... maar volgens Trump zijn Iraanse wapensystemen zeer onnauwkeurig. De school in de stad Minab werd geraakt... terwijl de VS en Israël op dat moment grootschalige aanvallen uitvoerden... op militaire doelen in Iran. Meer dan 160 burgers kwamen om. Onderzoekers die satellietbeelden en geverifieerde video's analyseerden... zeggen dat het waarschijnlijk is dat de VS de meisjesschool heeft geraakt. Bij het huis van de burgemeester van New York zijn twee mensen aangehouden... voor het aansteken van vermoedelijke explosieven. Dat gebeurde bij een confrontatie tussen anti-Islambetogers en tegendemonstranten. De voorwerpen waren omwikkeld met een zwarte tape voorzien van een lont... en volgestopt met moeren, bouten en schroeven. Of er ook een explosief materiaal in zat, wordt nog onderzocht. Het anti islamprotest werd gehouden voor de deur van burgemeester Mamdani, die zelf moslim is. Bij het protest in New York zijn nog vier anderen aangehouden. Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij de Internationale Vrouwendag, ook in Nederland. Zo is in Amsterdam een mars van de Dam naar het Museumplein. En daar worden duizenden deelnemers verwacht. En ook in Enschede wordt een mars gehouden. Het weer vanmiddag op veel plaatsen is vandaag mistig... maar vanmiddag breekt vanuit het oosten de zon door door 12 tot 18 graden. En ook morgen begint op de dag veel plaatsen met mist. Later wordt het vrij zonnig en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. U leeft de tijd van de leer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort... nemen we u mee op een muzikale reis... door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan van historische feiten en witteswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, dit is Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 met mooie oud Hollandse muziek. Deze wind op het plein danst elk kind boven daken. In elk huis klinkt ons koor nu door de buis. Oma riet in haar stoel, opa tikt al met zijn voet. Buren lachen om de hoek, heel de straat zingt mee met ons verzoek, zet de zorgen.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 Herman Emmink, Nelers komt voorbij. Willy Alberti, Robert Long, Leen Jongewaard. Auguste laat te veel om op te noemen. En de eerst volgende dame die voor u gaat zingen... is Tante Leen geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. Aan de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 Dat niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat in, en met de kroning fluistert hij. Muzzle Bro. Ja, en dat was een opname uit 1964. Het was Rika Jansen met Amsterdam Huilt voor Horizon Jordaan, tezamen samen met Willy Alberti... met in je ogen staat geschreven. En de volgende dame is ook een dame die regelmatig voorbij komt... in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Het is Adella Maria Ameetman, beter bekend natuurlijk als Adella Bloemendaal... geboren in Amsterdam op 11 januari 1933... en al daar overleden op 21 januari 2017... was een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres... En eerst trad ze op onder haar eigen naam Adelle Hamedman. En later ook nog kort als Adelle Hamed. En Bloemendaal was de naam van haar eerste echtgenoot die ze uiteindelijk aannam. En Bloemendaal wordt door velen gezien als een vrijgevochten vrouw. Ze was een comedian die vrijwel alle facetten van het theatervak beheerste. Ze stond bekend om haar schaterlach, nasale stemgeluid en haar correcte dictie. En u hoort hem nu. Adelle Bloemendaal samen met Jenny Arean. Het Amsterdamse kroeg. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg, die diepe bedstek. Aan jou verloren. was gebeld stond met de deur knap in zijn hand en tante Sjaan die lag voor pampus in de ladykant de GGD u kent dat wel wat was dat gauw gegaan en allemaal zo rond 700 jaar bestaan een Amsterdamer doodgegaan Hij stond gewoon zijn pirament te draaien Hij zong het lied bij ons in de Jordaan En even later was hij naar de haaien De tram stond even stil en iedereen die liep de hoop. Heel even maar, ze moesten gauw weer naar de bioscoop. Maar in het oog van het orgelvrouwtje blonk een dikke traan. En allemaal zo rond, zevenhonderd jaar bestaan. Gaan. Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn riketiek was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. In zak. Hij was toch nog zo graag aan avond naar karé gegaan, en allemaal zo rond 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdamer doodgegaan. Die hoek is leeg, daarin het stamcafeetje. Wie soms nog aan hem denkt, die Tante sjaal. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pyriment gaat door de straat, één is er niet meer bij. Bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even stil bij staan. En allemaal zo rond 700 jaar bestaan. Ja, dat was Johnny Meijer, tezamen met Manke Nelens, met Er is een Amsterdammer doodgegaan. Afelroer uw mankenelens. Tezamen met Barry van Vliet met O Amsterdam, wat ben je mooi. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cord Draaier. En de volgende artiest is uh, Hermanus Christian Maria... De beroepnaam Herman Emmink, kent u waarschijnlijk, geboren in Amsterdam op 6 januari 1927 en overleden in Laren op 25 maart 2013, was een Nederlandse zanger en presentator. En hij werd vooral beroemd door zijn vertolking van het wereldwijd bekende lied Tulpen uit Amsterdam uit 1957. En laten we die nu klaar hebben staan. Je hoort nu Herman Heming met Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, dan stuur ik jou... Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou... Tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou... Tulpen uit Amsterdam...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 and y'all <laughs> Komt, dan stuur ik jou. Filmen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Filmen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Filmen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou.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 O Amsterdam, wat ben je mooi Met je grachten, je Jordaan en een Rembrandtplein Wie jou vergeet je nooit En zal voor altijd bij je willen zijn O Amsterdam, wat ben je mooi Koren klokken Zeggen het je steeds O oh Amsterdam van Amsterdam Ik blijf bij jou Zolang ik leef Al ben je niet in Amsterdam geboren Al weet je weinig af van de Jordaan Toch heb je zo je hart ons verloren en wil je nooit het nog meer vandaan o Amsterdam, wat ben je mooi met je grachten die en Rembrandt plein wie jou ontmoet, vergeet je nooit, en zou voor altijd bij je willen zijn. Amsterdam, wat ben je mooi? De torenklokken zeggen het je steeds. Oh, Amsterdam, Jovel Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Oh, Amsterdam, Jovel Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Amsterdam, o oh mijn Amsterdam Waarheen het lot mij brengen zal Voor mij ga jij toch op aan Amsterdam, o oh mijn Amsterdam Geen stad waar ter wereld ik wou is als Amsterdam De wereld kent veel mooie steden Toch gaat met die schoonheid voorbij Mijn toekomst en heel mijn verleden Behoren mijn stad aan het heil hey Amsterdam Oh mijn Amsterdam Waarheen het lot mij brengen zal, voor mij ga jij toch bovenal Amsterdam. O, oh, mijn Amsterdam. Geen stad waar ter wereld ik kwam, is als Amsterdam. Je dam, je stadhuis en je vrachten, de lichtjes van jouw rembrandt mee, Die komen steeds in mijn gedachten, waar ik ook ter wereld mag zijn. Van Willy Alberti met Mijn Amsterdam Vandaag een heleboel muziek wat over Amsterdam gaat En daarvoor hoorde u wederom Mankenele's nu solo Met O oh Amsterdam Wat ben je mooi En de volgende artiest is Jan Gerrit Bob Arendt. Leverman, roepnaam Bob Leverman Maar u zal denken van Wie is dat? Nou, u kent hem waarschijnlijk beter als Robert Long Geboren in Utrecht op 22 oktober 1943 en overleden in Antwerpen op 13 december 2006... was een Nederlandse zanger, schrijver, componist, cabaretier... en radio- en televisiepresentator. Hij werd geboren in Utrecht en groeide op in Enderveen. Zowel, als, uh, zowel hij als zijn gescheiden moeder kwamen regelmatig in aanvaring... met de vele orthodoxe protestantse dorpsbewoners. Dat werd er niet beter op toen Robert Long openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam... De weerstand die zijn geaardheid in zijn omgeving opriep... werd uiteindelijk de, de drijfveer voor zijn artistieke verzet. Hij uitte deze periode in het album Homo Sapiens... met gelijkluidende titelsong en het liedje Pierre Bloesem op het album Nu. Nou, die plaat heb ik niet voor u. Ik heb wel een andere plaat voor u. Robert Long hoort u nu samen met Leen Jongewaard Met Divine Jordaan. Luistert u maar. Adio. En zijn broers werd nooit aandacht geschonken. Zijn moeder die stiervreet als kind. En zijn vader was werkloos en elke dag dronken. Omdat hij werkeloos was en aan een oogliond. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood. en, en samen en karen. Dat die homo zoveel is, in die mooie, in die Jordaan. Zo werden deze vrienden, ach wat nul begrepen. Iets wat er een ander niet deed. Meteen in zijn reed, zo werd er gerald en ze werden verhuisd toch bleven ze samen. Kijk, de buurt wist al gauw hoe het zat. Dus een steen door de ruimte En ik iets dat zie je, Een, een pakje met stront. En een lijk van een rat. Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot. Als mensen op straat bleven. Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden, omdat hij gewoon weg niet verder meer kon. Dat hem altijd een familie geweest is, dat toont dit verhaal wel. You. Wat een rare gekke boel Gaat alleen maar om de knikkers Als u maar snapt wat ik bedoel Eerst een fiets en doen een brommer Nu een auto fijn compleet Zondag gaat het zaakje rijden En dan zingt de hele keek. Moeder zegt wat een gedonder, dat je er thuis niet kunnen doen. Meester vader, ik moet stoppen want mijn uitlaat geeft de geest. Ga de morgen naar de dokter, nou door een vierde feest. Oh, Fabriziano. Naar het hoofd genomen, Willem zoekt, maar niet zit aan de Want hij heeft die kop niet nodig. Hij... de Je kan Dat was uh, august te laat. Samen met Sonny Meijer en Willy Alberti met Breng Eens een Zonnetje. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En het is er bijna weer tijd om afscheid van u te nemen. Uiteraard bedankt nog eventjes, Draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met nog een paar plaatjes. Misschien nog een plaatje van Adele Bloemendaal. Gerard Cox en Frans Halsema. Maar eerst hoort u Willem Sonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij werd als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En die plek deelde hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, Wim Sonneveld. Het Aan de Amsterdamse Grachten. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En als u het programma gemist heeft of toch maar eens wilt beluisteren. Of u heeft uh, ja, het programma niet helemaal kunnen beluisteren. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Fijne zondag. En geniet nog even van Wim Sonneveld. En zometeen veel plezier met ZFM Jazz. Een liedje te maken over de Amsterdamse grachten is nogal precair. Vooral als je zelf uh, niet Amsterdammer bent. Ik ben namelijk niet in Amsterdam geboren. Ik word er natuurlijk al jaren. Maar ik ben namelijk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 Ja, wist ik veel. Nu waar? Volgende morgen loop ik in de Leidse straat... hoor ik achter me zeggen, daar gaat die viezerik. <coke nummer> de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart... voor altijd verpand, Amsterdam.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 nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor, en ook die heerlijke zolder werd tot kantoor alleen de boer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 We're Het is als een al wonderbaar, die lach op uw gezicht. En blijkt daar eindelijk zonder waar, hoezeer u bent gesticht. En er is nog bier, en bier, en bier, en niet zo ver van hier is dat bekend, in onze tent is dat bekend, in onze teken. En er is nog doel, Doop en ook om de hoek te koop bij een voormalig verdienen kunnen. En de homo-fiel, ze hebben allemaal een ziel. Gerard legt zijn handen op haar hoofd. Mijn broeder Frans kijkt in de ogen. Met zijn diepste ogen. En het vuur van haar religie is gedoofd. Hé, hey, broeder. Zal ik u eens even lekker redden?